Dat is de grootste betoging in de Russische hoofdstad sinds de val van de Sovjet-Unie 20 jaar geleden. De betogers beschuldigden de partij van Verenigd Rusland, van premier Poetin, van verkiezingsfraude en eisen nieuwe verkiezingen.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 In de Eredivisie is AZ herfstkampioen. In Alkmaar werd de Graafschap met 4-0 verslagen. AZ heeft nu 38 punten en kan met een speelronde voor de winterspop niet meer worden ingehaald. In Enschede won FC Twente van de NEC, het werd 2-0. En Heerenveen won bij Excelsior met 5-0. Bas Dost scoorde alle vijfde doelpunten. Het weer. In het noorden is er nog kans op een bui. Morgen overdag eerst droog, maar later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt ongeveer 5 graden. Tot zover het NOS-journaal. <tothoog> AWB-verkeersinformatie. Eén file op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Maren en Soesterberg, 5 kilometer. De afrit Soesterberg is dicht na een ongeluk. en Het uh, verkeer wordt via de af- en toerit geleid... Omrijden kan ook via Hoevelaken. Dat is dan volgende borden Hilversum via de A1 en de A27. Tot zo de verkeersinformatie.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 Nogmaals, goedenavond. bij de topper in Spanje tussen Real Madrid en Barcelona. Is de stand na 6 minuten 1-0. Doelpunt van Benzema. We gaan naar PSV NAC in Nederland. Ook daar 1-0. Nog steeds, niet mee. Doelpunt te maken, Dries Mertens. Dat duurt allemaal nog dik meer dan een half uur. En ik moet me sterk vergissen als ik uh, niet... Uh... Ja, als het niet zo is dat Nak wat meer energie in deze wedstrijd wil stoppen. En dat misschien straks wel kansen gaat opleveren. Want Nak heeft wel wat meer de bal, speelt wat meer vooruit. Laten we hopen dat het een wedstrijd wordt. Het is 1-0 voor PSV. En die 1-0 bij Real Barcelona, die viel al in de eerste minuut. Van de BG's. Nak is nog steeds levend. PSV Nak. Wat een ontzettende kans voor Nak. Breda, wat een ontzettende kans voor Santi Kolk. Het had 1-1 moeten zijn, maar het blijft 1-0 voor PSV. In minuut 62 van deze wedstrijd. Een open kans. Hij gaat voorbij de bal aan Schilder, die ook al kansrijk is. En dan schiet hij van de voet af. Echt vlak voor de goal van Isaacson. Van de voet af. Dus bij Santi Kolk. Goede voorzet vanaf de rechterkant van het veld. En daar had Nak. Het moment in deze wedstrijd om de gelijkmaker binnen te prikken. Maar de ploeg verzuimt dat. Zoals Mertens zojuist verzuimde om de 2-0 voor PSV te maken. Even kijken wat Jetro Willems doet. In As van het veld inmiddels Strootman. Jetro 15 buiten het strafsomgebied. Inmiddels is daar ook Wijnaldum aan de bal. Kan makkelijk wegdraaien. Maar ik laat het gebeuren. Ook al omdat de bal achteruit gaat richting Willems. Dan, uh... Mertens die ineens Jansen passeert. Mertens loopt door. Maar Tafs duikt op. Aangeven zojuist bij die kans van Mertens. Combinatie in het strafschopgebied, nu schot van Stroopman met langs de kruising. En zo zitten we in een leuke fase van de wedstrijd. Het blijft weliswaar 1-0. Maar tot zojuist was het gratis koekje van de N.V. Philips. Een stroopwafeltje echt het hoogtepunt in de tweede helft van de wedstrijd. Want er gebeurde helemaal niets op het veld. En nu opeens dat spannende moment daar voor de goal van Isaacson. die kans van Santi Kollet die dat... Ja, zo slecht doet. Die schrik van die bal. En nu uh, dat schot van Strootman. Zojuist die kant van Mertens. Vijf, uh, 6 meter voor het doel. Dat was waar hij stond. Maar hij schoot de bal veel te makkelijk in. Zoals PSV vanavond eigenlijk ook erg makkelijk speelt tegen Nac Breda. Het publiek is ook muisstil. In het uh, Philips stadion kan een speld horen vallen. De Rijk in de middencirkel. Er inmiddels ook weer uit in de as van het veld. Toyfonen gevonden. God doet hij mee. We hebben hem vanavond nog niet gezien, de aanvoerder van PSV. Kreeg wel een keer een flinke tik van Schilder, die geel kreeg. De eerste kaart van de wedstrijd. Mertens links in het Trekt de bal terug, maar op de penalty stip staat wel bij Naldem. Maar er is ook het uitgestoken been van Schilder. En dus gaat dit feest niet door voor PSV. Maar er zit weer leven in de brouwerij. En dat wordt misschien zo meteen nog wel meer. Met het invallen van Jan Vennegroer of Hesseling. Komt in de ploeg voor Tim Matas. Die weliswaar aangeven was een paar minuutjes geleden bij die kant van Mertens. Die ook voor 100% mogelijkheid. Maar voor de rest is hij onzichtbaar geweest. Hij trapte er zes in van PSV Mertens. Of uh, Matas tot nu toe. Maar vanavond geen beste partij voetbal tegen NAC. En daar is tussen Jan Vennegoor of Hesseling. Viel vorige week ook al in bij PSV. En wachten op de ingooi van NAC Breda. Jens Jansen aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van de ploeg uit Breda. Ingegooid naar Bonifacia. Ik heb hem nog een keer zien schieten een kwartiertje geleden. En uh, die poging uh, ja, was toen te zwak. Dus, het uh, was wel ruimte om te schieten. Maar de poging van een meter of twintig werd uh, gepakt door Isaacson. En NAC zal toch echt wat meer moeten. Misschien heeft de ploeg moed gekregen van het moment van zojuist. Manolev heeft opgepakt. Dat wel Van PSV te rijk ook. Allemaal 10, 15 meter voor de middenlijn. Daar komt dan Marcelo stand op. In het midden van het veld, zo richting de middenlijn. Gaat de middenlijn nu over en passeert de middencirkel aan de linkerkant PSV. Met Willems in balbezit naar Bettens. Bettens terug naar Willems. Marcelo biedt zich aan, staat op de helft van de Eindhovenaren. Breed dan naar de Rijk. De Rijk naar Marcelo. PSV in de vooruit. Maar wie is eraan speelbaar? Nou, Misschien voor de Goor of Hesselink wel, maar die krijgt de bal niet. Omdat hij maar weer eens breed gaat richting Willems. net ter hoogte van de middenlijn. En dit duurt toch allemaal veel en veel te lang bij PSV... dat de bal maar achterin rond blijft schuiven... zonder dat er iemand initiatief neemt. Zonder dat er iemand opstaat die zegt... God, geef mij die bal. Ik heb er trek in vanavond in deze thuiswedstrijd. Er de zitten hier toch 30.000 man te kijken... Maar waarnaar vraag je je zo bij Tijd en het toch af? Marcelo, daar is Toijfonen, daar is Marcelo. God jongens, allemaal rond de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Dat is waar PSV de bal mag uh, rondspelen. Gilles heeft opgepakt, Jansen buitenom. Nak Breda heeft overgenomen. En Kolk meldt zich hier in het strafzomgebied. Hetzelfde geldt voor Jozef Zoon. daar is Jozef Zoon, maar daar is ook De Rijk. Op de voorzet van Jansen, Jens Jansen. Volgende week geschorst naar een gele kaart. En daar de aanname van Jozefzoon. Kan hij dan wat? Ja! Hij kan afgeven richting Santi Kolk. Maar de vlag omhoog gaat voor buitenspel. Als de ballen wel degelijk inging van de voet van Santi Kolk. Die dus werd aangespeeld door Jozefzoon. Er wordt nog wat getrotesteerd door Lurling. En die bal komt dan vanaf de flank. Ingespeeld met links. En dat is totaal geen buitenspel. Dat is geen buitenspel voor Jozefzoon. Maar dan vervolgens wel... Het moment van stilzetten, laat ik het maar even zo noemen, van de monitor was niet helemaal gelukkig gekozen. En daardoor zat ik even op het verkeerde spoor. Terecht dat die vlag omhoog ging, maar NAC komt in ieder geval dichter en dichter in de buurt van de goal van PSV. Had zojuist een treffer buitenspel, dus. Maar nog altijd 1-0 voor PSV in de 66e minuut. Ja, en als je weet hoe je moet scoren, dan moet je Bas Dost heten. Want die maakte er vijf voor Heerenveen Veen tegen Excelsior. En dus praat Ronald van der Geer met hem. We zijn van die avond de Bas, dan lukt bijna alles, hè? Ja, het, het uh, begon direct lekker. Direct een goede voorzet van Osama. En dan vervolgens sta je voor rust al op drie. Ja, en dan uh, denk je bij jezelf, dit kan wel eens heel mooi, uh, mooi gaan worden. En dan uiteindelijk wordt het vijf, maar uh, het had misschien nog wel, uh, nog wel bijgekund. Maar uh, nee, dit is top. Want, want spookt het dan wel een beetje door je hoofd van nou, zes, zeven? Ja, hij werd gescandeerd uh, vanuit de tribune. Dus, uh, maar nee, vijf, dat is, uh, dat, is, dat, is, dat is genoeg, vind ik. Kom ik even terug op de tweede goal nog. Het maakt allemaal niet veel meer uit, maar volgens mij maakte hij je hens. Dacht ik ook, ja. Dacht ik ook. Mijn zegt dat stond in mijn rug. Dus uh, ja, ik hoop dat hij niet ging fluiten. En dat zit dan ook mij, Dus uh, ja, nee, dat was een hensbal. Je krijgt natuurlijk alle aandacht op je vanwege die vijf goals. Fantastische prestatie. Uh, vier assists van Nassing, Dat is ook wel een duo wat zo langzaam maar zeker uh, tot grote hoogte stijgt. Hè? Ja, maar ik, denk, uh, ik denk dat daar ook uh, in het verleden heel veel kritiek op was. Dat wij uh, wel een goede aanval hadden. Maar dat we het niet altijd even goed uitspeelden. Als je dan ziet dat ik vandaag uh, één assist krijg van uh, Oussama Hazidi. En uh, vier van uh, Nassing, Ja, dan... Uh, dan kun je niet zeggen dat, dat, niet, dat het niet goed loopt. Dus nee, uh, hun hebben dat uh, mij heel makkelijk gemaakt. Duidelijkheid bij Herenveen en doelpunten bij Herenveen. Want jullie lijken nu uiteindelijk ja, op stoom te komen. Als ploeg ook, hè? de manier waarop er gevoetbald wordt. Nou, ik denk dat we die lijn uh, al een poosje ingezet hebben. M met name natuurlijk vorige week met de 5-1. Maar ik denk dat je... Uh, ik stel ze wel uit, het is toch altijd, je moet, moet die 1-0 maken. En ik denk dat wij gewoon heel professioneel uh, doorgevoetbald hebben... En, uh, ja, 5-0 is gewoon uh, hartstikke goed en je staat er gewoon bij. Ja, professioneels met een P, er komt nog een P bij en dat stralen jullie wel uit. Plezier. Ja, dat is, uh, dat is heel belangrijk. Dat is ook wel eens weg geweest en uh, ja, ik heb wel het gevoel dat uh, dat, dat op dit moment uh, aanwezig is, ja. Want dat maakt jullie niet uit, hè, spelen tegen de koploper of de nummer 1 en laatst. Het, uh, het gaat. Ja, en vooral uh, nu de wedstrijd van volgende week is natuurlijk hartstikke mooi. PSV uh, komt naar ons toe en ik denk, uh, ik denk dat ze daar niet uh, fijn gevoel over hebben, dus... Uh, je kun uh, kunt het nog heel mooi gaan maken. Is dit een droomavond voor een spits? Nou, dat dus kun je wel zeggen. Ja. Vijf goals, uh, dat gaat me niet snel weer lukken, denk ik. Nee, je moet alleen nog één iemand voor je dulden. Hè? Heb je daar nog aan gedacht? Alves, zeven? Daar heb ik wel aan gedacht, ja. Ik, uh, ik hoorde dat uit het publiek. En ik, er was even, heel even een moment dat ik dacht van ik, uh, ik ga ervoor. Maar uh, nee, het zat er niet in helaas. Maar uh, vijf is een mooi aantal. Het blijft er nog iets om te streven, toch? Ja, precies. Altijd een uitdaging nog. Bas Dost, hij maakte er maar vijf. Uh, Kijken hoe zijn trainer, Ron Jans, erover denkt. Ron, ik hoor je net aan, uh, aan Bas Dost vragen. Is het moeilijk om rustig te blijven? Hoe geldt dat eigenlijk voor een coach die... Ja, coach is van een langs zo hand. Nou ja, inwendig dan uh, zijn we, voel ik wel heel tevreden, moet ik zeggen hoor. Maar uh, je, je moet toch voor de kamer wel een beetje rustig blijven, dus... Uh, maar dus, uh, vorige week, uh, nou ja, ik hoorde het jou net uh, vragen, het maakt niet uit tegen de koploper of uh, tegen de nummer 1 en laatst. En als je kijkt naar de wedstrijd van vorige week en vandaag lijkt dat inderdaad zo. Want uh, er zijn niet zoveel ploegen die hier zo uh, ja, regelmatig en makkelijk en uh, goed spelend uh, gewoon winnen. En dat hebben wij vandaag gedaan. Dus uh, ik vind het een uh, een prestatie. die zag je hier wel het meest op tegen de manier waarop Excelsior speelt en de omstandigheden. Maar van beide geen last. Nee, maar we hebben uh, dat wel benoemd. Uh, en als je hier naartoe moet, dan weet je... Qua entourage is dit eigenlijk uh, ja, uh, nummer laatste in de Eredivisie. Uh, qua sympathie zitten ze absoluut in het, het rijtje. Maar het is hier altijd lastig voetballen. Alleen uh, dat hebben wij gewoon uh, fantastisch gedaan. En we hebben ook uh, ja, de hele week ook de nadruk opgelegd. Van, wij hebben bij AZ iets neergezet. En nu ben je ook verplicht om te laten zien als je dat met elkaar kunt. Dat je een heel hoog niveau uh, kunt halen. En uh, ja, dat moet je eigenlijk uh, nu weer doen. En ja, dat hebben we gedaan. En dat nog met PSV voor de boeg. Ja, dat wordt een uh, interessante uh, ontmoeting, uh, denk ik. Want... Uh, we willen graag dit kalenderjaar dan ook wel uh, ongeslagen blijven. En we staan nu op 13 en ik hoop dat het geen uh, ongeluksgetal uh, is. 13 keer uh, achter elkaar ongeslagen in de competitie. En het zou mooi zijn om uh, dat record mee te nemen naar 2012. Tot slot, iedereen kan slachtoffer zijn van zijn eigen succes. Uh, je hebt spelers die uh, opvallen. En die nare winterstop komt er weer aan. Vrees jij iets? Nou, volgens mij moeten we eerst maar eens gaan voetballen tegen uh, PSV. En dan hebben we ook uh, thuis nog een bekerwedstrijd tegen FC uh, En uh, dan is het pas uh, januari en uh, nu is het nog uh, december. Maar vres je niks dat er, dat er geplukt gaat worden aan je spelers? Ik bedoel, ze vallen op. Ja, maar ik kan er wel bang voor zijn. Maar ik heb daar zelf uh, eigenlijk geen uh, invloed op. En uh, de invloed die je hebt, die probeer je aan te wenden. En dat, uh, dat proberen we als club. Maar voorlopig hoeven we nergens bang voor te zijn. En uh, zo gaan we ook de volgende wedstrijd uh, benaderen. Het is bijna jammer dat er weer de stop eraan komt. Als je zo op de reef bent. Nou, ik ga me er in een weekje naar Athen En uh, laat ik me ook niet ontnemen hoor. Ron Jans, de trainer van Heerenveen, dat met 5-0 won op zijn van Excelsior. En dus PSV nog voor de boeg geeft. En PSV, ja, dat is niet echt in vorm, lijkt het erachter niet mee. Nee, het wil uh, vanavond niet lukken. Het wilde een week geleden ook al niet lukken. Twintig minuutjes voor tijd. nog altijd die 1-0-voorsprong van voor PSV. Behoorlijke poging zojuist van invaller Schalk. Vanaf de rand van het strafzopgebied van links naar binnen getrokken. En uh, niet eens zo heel ver naast de kruising voorbij Isaacson geschoten. Maar uiteindelijk dus wel voorbij Isaacson. En Nak nog altijd op de achterstand. Dus Nak heeft wel gewisseld. Schalk in de ploeg gekomen voor Jozefzoon. Koenders voor Jansen. En bij PSV Vennegoord dus zien komen. En Lens is inmiddels ook binnen de lijnen verschenen bij de een Strootman staat er al een tijdje. 18, 20 meter van de goal. Strootman schiet er maar. En het handje van Ter Rauwelaar voorkomt een 2-0 voorsprong voor PSV. Misschien was die bal nog wel op de bovenkant van de lat gekomen. Maar risico nemen was niet slim geweest van Ter Rauwelaar. Hij geeft wel een corner weg aan PSV. En die ballen zijn steeds voor Dries Mertens. Hij zet er voor alle duidelijkheid. Mocht u het gemist hebben, tot nu toe het enige doelpunt in deze wedstrijd op het scorebord. Zijn dertiende treffer van het seizoen. Maar topscorer van de Eredivisie is inmiddels niet meer. Want dat is na vanavond Bas Dost met zijn vijf treffers tegen Excelsior volgens mij. Daar is Mertens met de bal. Daar is het meeverdedigen wat belangrijk is van Santi Kolk. Verlengt de bal bij Nakt Breda. Schalk pakt achterin op en speelt hem nu even terug. Richting zijn eigen keeper, richting ten Lange trap, richting de middenlijn. Daar gaat de bal zelfs wel overheen. Bonavazia voorin. Houdt de bal niet bij zich. Schalk plukt hem van de voet af bij Naldum, Speelt dan de bal te ver voor zich uit. Maar handig ingrijpen van Gillesse En Nak heeft de bal weer te pakken. Gillesse breed gespeeld richting Schilder. Daar is het ingrijpen van Manolev. Met het lichaam dus is Nak de bal kwijt. Nak nu weer in de middencirkel. Met het sterke doorzetten van Bonavazia. Op de middenlijn teruggespeeld naar Gilles. Om even te ontsnappen aan de drukte daar op het middenveld. Gilles breed gespeeld. Daar is Schalk weer aan de linkerkant ingevallen. Dus niet centraal in de aanval waar hij normaal gesproken staat. Want daar loopt nog altijd Santi Kollek rond bij Nak PSV levert in. Met het Rijk ook weer zo slap zo kun je door blijven gaan. Leurling, Leurling, ruimte om te schieten. Leurling, wat doe je? Ja! wil naar binnen toe trekken, maar loopt zich dan stuk op een verdediger van PSV. Bonavazia deelt een tik uit van achter op de benen van Toivonen. Die niet voor het eerst in deze wedstrijd wordt geraakt. En Bonavacia krijgt de derde gele kaart van deze wedstrijd. Schilder Jansen en Bonavazia staan nu in het boekje van Bas Nijhuis. En voor de tweede keer in deze wedstrijd een ferme tik op de benen. Op de enkels beter gezegd van de Zweedse aanvoerder van PSV. Van Ola Toivonen. De bal ligt precies halverwege de PSV helft, zelfs in de as van het veld eigenlijk halverwege het veld zou je kunnen zeggen. Helemaal mooi in het midden en de Rijk staat klaar voor de vrije trap. Opent aan de linkerkant, zoekt het voorhoofd van Jan Vennegoor, maar die verliest het kopduel van de nieuwe rechtsback van Nac Breda, van Milano Koenders En via het lichaam van Jetro Willems gaat de bal dan ter hoogte van de middenlijn. Over de zijlijn en mag daar gaan gooien. Bonavacia met Geel op zak dus. Vennegoor kan overnemen. Vennegoor even vastgehouden door Bonavacia. Dat wordt ook gezien. Ja, die moet wel een beetje op zijn tellen passen. Want een minuutje geleden kreeg hij Geel. Nu houdt hij Vennegoor vast zijn mensen voor minder van het veld gegaan. Omdat de overtreding misschien niet zo zwaar is. Uitkijken wel met de scheidsrechter natuurlijk in de buurt. Vrije trap PSV. Willems heeft genomen. Gilles uh, krijgt hem op het hoofd. Maar niet afdoende. Dan wil Toivonen weg. En is te vlak omhoog gegaan voor het buitenspel van Jan Venegor of Hesselink. En dan uh, mag uh, Nakbreda diep op de eigen helft nog maar eens een vrije trap gaan nemen. Er zijn één of twee van die kleine momentjes geweest van Nak Breda. Komt er nog eentje. kwartiertje voor tijd PSV op 1-0 aan de leiding dus tegen N-Breda. I'm gonna sherry Ann met Try My Love. We gaan uh, AZ de graafschap nabeschouwen. En dat doet uh, Frank Snoeks met de trainer van AZ dat met 4-0 won. Uh, Verbeek. Of je het wilt of niet. AZ is uh, winterkampioen. Gefeliciteerd. Nou, dat wil ik wel hoor. Het, uh, alleen, uh, het is pas zo ver als zo ver is. En vandaag uh, met de overwinning hebben we in ieder geval, zijn we niet meer in te halen voor de winterstop. Dat is een, een prijs waar je geen prijzenkast voor nodig hebt. Nee, maar dit is wel een bevestiging van het feit dat je goed goede eerste seizoen zelf hebt gedraaid. En ik ben blij dat we ook in die zin weer op het rechte spoor zijn. Als je kijkt naar de moeizaam week die we achter de rug hebben. Dan ben ik toch blij dat de jongens het op niet toch weer recht zetten. En laten zien dat het op heden een incident is geweest. En dat we toch weer heel aanvaardbaar en goed voetbal kunnen spelen. Je hebt een keer gelijk gespeeld en een keer verloren. Ik bedoel, als dat die ene inzinking zou zijn die elke ploeg een keer overkomt, dan teken je daarvoor natuurlijk. Ja, nee, maar dat zeg ik al. Uh, uh, je, moet, je moet met name uh, niet gaan twijfelen in één keer dat je in één keer niet meer voetballen uh, zou kunnen voetballen. Hè. Dat is het belangrijkste. Nou, dat hebben ze vandaag laten zien. Het, dat het inderdaad een keer uh, niet goed begonnen aan een wedstrijd betekent uh, een nederlaag. En uh, Excelsior vind ik een andere wedstrijd. Hè, maar vandaag hebben ze laten zien dat ze, dat toch weer de dingen, als ze die doen zoals ze dat het hele seizoen al doen, dat ze gewoon heel moeilijk te kloppen zijn en dat ze iedere tegenstander eigenlijk hun wil opleggen. Jullie staan bovenaan sinds 25 september. En je weet nu al zeker dat je dat tot midden januari nog staat. Um, hoort het daar ook bij dat je dan een keer een Nederland kunt incasseren... en dat je niet verstreek raakt? Ja, dat, dat, dat noem je volwassenheid. Hè? En ik ben blij dat mijn ploeg er zo op heeft gereageerd op een toch een hectische week. En met name ook aanstaande donderdag ook weer een belangrijke wedstrijd voor Europa League. En wij hopen ook die wedstrijd tot een goed resultaat te brengen... zodat we nog een rondje verder Europa League'en. Die volwassenheid in je ploeg, wist je daarvan? Of moest, was je ook benieuwd naar het antwoord vanavond? Nou ja, je, je, je, kijk, geen van deze spelers. Er zijn een aantal spelers bij die zijn al een keer kampioen geworden. Dus die hebben al eerder onder die druk gevoetbald. Maar de meeste jongens niet. Dus dat is nieuw. En voor de trainer is het nieuw. En voor de trainer is het nieuw. Ja, dus het is wel weer afwachten van hoe een, een, een groep daarop reageert. Dat is, dat is altijd heel... Uh, ben je altijd heel nieuwsgierig naar. Oh, en ik ben blij dat ze het op deze manier hebben opgepakt. Gefeliciteerd met de wintertitel. Oké, okay, dankjewel. Dat zei Frank Snoeks tegen Gertjan Verbeek, de trainer van AZ. Dat dus met 4-0 won van de Graafschap. 1-0 is het nog steeds bij psv NAC En nog niet mee. Zo is dat. 10 minuutjes heeft NAC nog om daar iets aan te doen. Bij de trap van doelman Isaac Som van PSV. Die terechtkomt bij Jan Vennegoor. Die ook kan verlengen met zijn lengte. Maar die bal wordt opgepakt door Potekien. En teruggespeeld naar de keeper van de bezoekers. Dat is Ter ...die nog een keer belangrijk was bij een poging van Mertens... ...die van links naar binnen kwam, een meter of 15 van het doel... ...zocht een lange hoek het handje van Ten Rouwelaar ...die een aantal belangrijke momenten in deze wedstrijd heeft gehad... ...terwijl Bayram weg is aan de rechterkant bij Nak, ...hij is in de ploeg gekomen een minuutje geleden... ...en ook bij PSV Engelaar zien komen... ...en nu een blessure achterin bij PSV... denk dat het wel meevalt met Jetro Willems... ...die de bal... Hey, ...het is Marcelo trouwens, die op de grond terecht kwam... na het duel met Bayram daar aan de rechterkant... ...maar Marcelo staat weer op en Zond gaat daar aan de zijkant van het strafzoekgebied van PSV de keeperstrap of de vrije trap van PSV verzorgen. PSV zet zich neer op de helft van NAC Breda. Daar is de trap van Isaacson. In principe niet veel mis mee. Daar is Vennegoor weer. Bal schiet door. Bijna is daar Mertens. Maar uh, Mertens... Uh, Krijgt een klein tikje van buis. En dat levert dan een vrije trap op voor PSV. Aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Breda. Strootman neemt die bal kort. Doet het richting Engelaar. Met zijn lange lijf de middencirkel ingespeeld. Richting Timothy de Rijk. De Rijk breed naar Mano Lef. Die weer heel wat meters heeft gemaakt in deze wedstrijd. Maar het heeft allemaal niet zo heel veel resultaat opgeleverd. In de vorm van een paar bruikbare voorzetten. Manolev weer in balbezit. Vijf, zes meter voor de middenlijn. Daar is de Rijk weer. Manolev. Bal teruggespeeld richting Isaacsson. Dan begint het publiek altijd te joelen. Want vaak is het lastig voor de PSV-keeper om er een goed vervolg aan te geven. En nu lukt dat wel. En heeft de Rijk opgepakt. Engelaar met een opening wellicht. Bal richting Lens is een prima bal met links. Ineens verlengt die bal. Maar net te hard, waardoor Terrouwelaar er op zijn 5-meter lijn bij zit. En schilder dan weg misschien voor Nak Breda daar aan de overkant van het veld. Halverwege de helft van PSV. Maar dat gaatje wordt dichtgelopen door de Rijk. Bal gaat terug naar Isaacson en de bal wordt weer de middencirkel ingespeeld. Op het hoofd van Buis, opgepakt door op Bonavazia, geopend aan de rechterkant bij Nakbreda. Maar die bal is te hard voor Bayram. Nadrukkelijk in de belangstelling van een Turkse club, Tayseri en Er komt een tweede bot aan van deze ja, semi-topclub uit Turkije. Vaak in de race voor Europees voetbal. Bayrams familie komt daar vandaan in Turkije dat gebied midden Anatolië voor de kenners. Kortom, dat zou wel eens kunnen gaan gebeuren in de winterstop. PSV leidt met 1-0 tegen Nak Breda. 7,5 minuut voor tijd hier in Eindhoven. Step one: you say we need to talk. He walks. You say sit down, it's just to talk.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 The ones who follow Houdt safe alive. Bij Real Barcelona is het 1-1 geworden. Na een half uur maakte Alexis gelijk naar goed voorbereidend werk van Messi. In de eerste minuut had Benzema Real al op een 1-0 voorsprong gezet. PSV-NAC is sinds vlak voor rust 1-0. En blijft het het ook graag maken? Hij die zometeen affluit zijn geprezen hoor. Ik denk <laughs> dat het wel zo blijft. Maar een minuutje of drie nog tot het einde. Maar verlos ons alsjeblieft, heer. Want het is helemaal niks vanavond met PSV. Elf uh, slomme knapen in rood-witte shirts tegen NAC. Wat misschien nog wel wil. Maar toch ook het echte vernuft mist. De echte overtuiging Beert om er uh, een echte wedstrijd van te maken. NAC heeft nu wel de bal achterin daar met uh, Bottingin. Nee, Buis of Bottingin de bal naar voren toe gespeeld. Marcelo pakt op. De punt van het gebied van PSV aan de linkerkant van het veld. Mertens kan verder ter hoogte van de middenlijn. En... Gaat verder en verder. Bonavatia zit in zijn nek. Dan wordt er nog gestoord door, gestoord door Koenders. Wordt de bal terug van de middenlijn toch opgepakt door PSV met Engelaar en Strootman. Strootman zou kunnen schieten met links. Durft het niet. Vennegoor dan. Kop van het strafschopgebied. Komt die bal bij Mertens terecht. Hij dan maar. Verlengt de bal voor zichzelf. Neemt hem mee door het strafschopgebied van PSV heen. En geeft dan een voorzet richting ten Raoula, De doelman van PSV. Die op zijn beurt ook een geweldige duit in het zakje doet met een uittrap. Die ook nergens op slaat. Die half hoog ergens droogt van de middenlijn de totaalte invliegt van PSV. Waar Fred Rutte toch bibberend zal zitten. Want hij weet dat van de week weliswaar Rapid Boekarest in Europa League de volgende tegenstander is. Maar PSV is al geplaatst. Maar volgende week, volgend weekend, een uitwedstrijd bij Heerenveen. En die lust psv die plot van Ron Jans, denk ik. Zeker na het zien van de video van deze wedstrijd straks. Want PSV valt nogal tegen. Laten we het daar maar op houden. De ingooi van Willems voor PSV. Dan zit Nak achterin even mis met Bottekin. Gaat de bal via Buis alsnog de lucht in. Is daar Willems allemaal in das van het veld. Aan de linkerkant nu wat Strootman. Opend aan de linkerkant bij Lens. Was dit zo bedoeld? Buis zit er tussen voordat Venegor gevaarlijk kan worden. En dan trapt hij de bal maar over de zijlijn heen. Een meter bij de vlag vandaan. Op 1 minuut 10 ...voor het einde van deze wedstrijd in Eindhoven. Een groot deel van het publiek begint het inmiddels wel te geloven. Heeft er vertrouwen in dat PSV vanavond in ieder geval... ...de drie punten in eigen huis houdt. Dat gat tot de koploper AZ blijft vier punten trouwens. En de bal meegegeven door Lens aan eh, Engelaar bij PSV. Maar daar wordt dan gefloten. Engelaar eh, ja, die mag op zijn beurt weer terug naar het middenveld. En Lens heeft nog wat kritiek opscheid, zegt de Nijhuis... ...die nog maar eens een vierde gele kaart optrok... Een ...paar minuutjes geleden voor Gorter. Allemaal kaarten zonder gevolg, alleen Jansen... Dus in de volgende wedstrijd wel gescoord. de volgende wedstrijd van NAC. De laatste voor de winterstop, een mooie thuis tegen koploper AZ. Een vrije trap voor NAC Breda, op zo'n 2, 23 meter van het doel. Dan komt er ook aan voor een PSV'er, dat denkt dat dat Marcelo is. En deze vrije trap van NAC Breda is waarschijnlijk het laatste moment van gevaar voor het doel van Isaacsson. Marcelo gaat de lucht in, krijgt een duwtje van Schalke ook, nog even de bal met de hand. Het is me niet helemaal duidelijk waar die gele kaart aan voor valt. Misschien voor het feit dat hij zijn hand richting de bal bewoog. Maar de bal ligt op een meter of wat zal het zijn? Nou, 24. Daar houden we het eventjes op voor het gemak. Drie minuten extra tijd. Dat heeft dan vooral te maken met de wissels in deze wedstrijd in de tweede helft. En wie anders dan uh, Schilder legt de bal nu klaar bij Nac Breda. De man met het geweldige linkerbeen. De bal ligt op uh, 24 meter. Dat zei ik. Staat er ook een muur? Ja, vier vierman van PSV op de rand van het met lens... Met Mano-Lef, met Beinaldem Monde meer daarin. En ik denk ook Strootman. Daar is de bal aangegeven door Buis getrapt door Schilder. Maar tegen een PSV eraan. En dan schiet de bal vooral de hoogte in. Is het gevaar even verdwenen. Tenzij, tenzij. Bayram aan de linkerkant. Houdt er in ieder geval in het duel met Strootman. Halverwege de psv op een ingooi en over. Ruim een halve minuut gespeeld in de extra tijd. gooi onderschept bij PSV. Door Nettens die nu verdedigt. En dan probeert PSV wel vast te zetten op de eigen helft. Dat lukt ook. Dan komt de komt een nog een beetje aan de late kant mee. Marcelo Kop doet dat richting Manolev in het strafzoekgebied aan de rechterkant bij PSV. Bal weg, opgepakt door Nak. Misschien mogelijkheden om te counteren voor PSV. Maar Lent ontvangt niet en Nak via Bayramen weer eens in balbezit. En schilder. Daar in de as van het veld zou uh, Donnie Korter aangespeeld kunnen worden. Speelt nu wat dieper. Zo'n alles of niks met een de linksterk opeens op het middenveld mano Level de opening van uh, Bottekin aan de rechterkant van het veld. Dan sterk ingrijpen nog van Gorter. En die heeft al een overtreding nodig om Mertens even vasthouden ter hoogte van de middenlijn. En dan zitten we alweer anderhalve minuut in die extra tijd. En staat PSV dus nog altijd op de 1-0 voorsprong in deze thuiswedstrijd tegen Nac Breda. PSV haast zich niet. De spelers kijken elkaar even aan. Die gaat deze vrije trap bij de middenlijn daar aan de rechterkant? Van het veld voor zijn rekening nemen. Manolev krijgt het klikje van uh, Timothy de Rijk. Doe jij het maar. Manolev zwaait wat met de rechterarm. Zoekt dan Vennegoor. Krijgt de bal niet bij de ingelopen Wijnaldum. Zou ook dan Nak misschien nog één een, een keertje weg. Daar is uh, Oeh, bijna nog Kolk. Had hij hem verlengd, dan was het nog gevaarlijk. Uh, had het nog gevaarlijk kunnen worden. Want er stonden daar met Lurling en Gorter twee mensen van Nak Breda. Maar die krijgen dus niet de bal door ingrijpen van PSV. Marcelo terug naar Isaacson. Een de Leurling nog. De bal getrapt door Isakzon en dat doet hij goed. Wel ingeleverd bij Schalk. Die raakt de bal dan weer kwijt aan Mano Leff, vervolgens weer Schilder. Het is een rommelige slotfase Maar op deze manier met Mac Breda aan de bal is het nog enigszins aardig. 40 seconden nog tot aan het einde. Koenders aan de rechterkant. De rechterverdediger. Bonifacio ja, doorgelopen. Zou een voorzet kunnen komen? Die komt inderdaad. Maar is te laag en daar wordt PSV niet angstig van. Dan zit ze helemaal mis aan met en is Lens even boos. Die zou hebben vastgehouden. Trapt de bal richting de goal van Ter Rauwelaar. een beetje gefrustreerd over het veld ook Lens. Heeft nu ook weer een hoop misbaar in de richting van schijnzetter Nijhuis En hij krijgt ook geel van hem. De overtreding is inderdaad niet zo zwaar. Maar Lens moet dan vervolgens die bal natuurlijk niet de helft op trappen. En nogal ver ook van Nac Breda. Om vrije trap genomen door Schilder. Aangeschoten tegen Lens. Ja, ja, ja, ja, ja. En twee keer geel binnen 20 seconden is ook gewoon vanavond in Eindhoven. Ondanks dit alles, dit matige gedoe hier in het Stadion, gewoon rood. En dus mag meneer Lens overkoken van frustratie. Waarschijnlijk omdat hij op de bank zit. Waarschijnlijk omdat hij het vanavond niet kan brengen. Hij mag naar de kant van Nijhuis omdat hij gaat staan. daar bij die bal die Schilder wil trappen. Schilder loopt dat misschien ook wel een beetje uit door de bal aan te schieten tegen Lens zodat het er misschien ook wel omheen had gekund. Hij mag nog een keertje gaan aanleggen. Als we een halve minuut over de extra tijd heen zijn. Lens krijgt nog wel een standje. Of twee of drie. Van zijn trainer Fred Rutte deze week. Daar is de trap van Schilder. Daar wordt gekopt. Maar door wie? Door PSV en Koenders mag nog schieten. Maar raakt de bal niet goed. En dan lijkt hij een meter naast de goal van Isaacson te gaan. Komt Isaacson zijn doel ook nog uit. En pakt hij de bal. En dan lijkt het er alsof, alsof het voorbij is vanavond in het Philipsstadion. Dat was nog een mogelijkheid op aangeven met het hoofd van Bonnevazia. Nak verdedigt achterin met Botteguine en Gorten. En daar wordt dan geblazen voor het eind. Dat we er maar snel weer stoppen. PSP luister eens even, wat een fijn concert. Ik ben opeens ook NAC en reageerde ik op de, op de show. Buitenlands voetbal, langs de lijn. De meest aansprekende wedstrijd dit weekend is vanavond in Spanje. Uh, om 10 uur is daar Real begonnen aan de thuiswedstrijd tegen Barcelona. Het duel is dus uh, een minuut of 40 veertig onderweg. 40ste minuut en 37 seconden. En het is 1. 1 doelpunten van Benzema voor Real al in de eerste minuut... in de 31ste minuut Alexis maken. Robin van Persie was weer eens de vierman man aan de kant van Arsenal. In de wedstrijd tegen Everton volleerde hij de bal in één keer in het net. Het was ook het enige doelpunt van de wedstrijd. Van Persie maakte daarmee zijn 33ste in 32 competitiewedstrijden dit jaar. Hij is nog drie doelpunten verwijderd van het record van Alan Shearer. Die kwam in 1995 tot 36 treffers in één kalenderjaar. Bij Swansea was Michel Vorm de uitblinker. Swansea won met 2-0 van Fulham. Vorm stopte drie minuten voor tijd, zelfs een strafschop. Manchester United blijft druk houden op stadgenoot en koploper City. United won met 4-1 van Wolverhampton Wanderers. Rooney en Nani maakten er allebei twee. Maandagavond is de topper tussen Chelsea en Manchester City. Borussia Mönchengladbach kon in Duitsland heel even lijst aanvoeren worden... maar dan had het wel moeten winnen van Augsburg. En dat lukte dus niet. De hekkensluiter in de Bundesliga won met 1-0. En daardoor wipte Augsburg ook over Freiburg heen. Freiburg staat nu laatste. Schalke 04 voorlopig tweede. Het won gisteren al met 2-1 van Hertha BSC. Klaas-Jan Huntelaar maakte daar 1 van. Bayern München en Borussia Dortmund komen morgen in actie. In Italië won Lazio Roma met 3-tree van Letje. Door die overwinning staat Lazio nu tweede. Morgen kan Milan tijdelijk lijstaanvoerder worden. Dan moet het winnen bij Bologna. Lijstaanvoerder Juventus speelt maandag uit bij AS Roma. En AA Gent miste de kans om op gelijke hoogte te komen... met de koploper Anderlecht in België. Gent verloor met 1-0 van Beerschot. En daardoor had het verlies van Anderlecht gisteren geen gevolgen. De voorsprong van Anderlecht blijft drie punten.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 The story of It's Christmas, Christmas. De nieuwe kersthit van Paul Kerk was dat. Fucking goal. De Eredivisie. Penalty. De... Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met AZ De Graafschap 4-0. De rust was het 2-0, Maar en Paulsen zorgden voor die ruststand. Wormgoor kopte in eigen doel, dat was 3-0 en Benschop maakte er 4-0 van. Na twee keer puntenverlies was er nu eindelijk weer eens winst voor de koploper. Het betekent dat AZ de winterkampioen is, want in de laatste wedstrijd voor de winterstop zijn de Alkmaarders niet meer in te halen. Het wordt gewaardeerd door trainer Gert-Jan Verbeek, ook al is het geen echte prijs.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 Ik vond dat we de eerste helft heel veel ruimte en mogelijkheden hebben laten liggen om zelf te voetballen. En die momenten die we wel vonden waren we enorm slordig onnodig balverlies. Dus het er niet in zitten, dat hebben we zelf in de hand gewerkt, vond ik. De... De eerste goal is daar een mooi voorbeeld van. We kunnen voetballen, we kiezen voor de lange ballen... en niet even later ligt die bal erin. Dus ik vond uh, vooral de eerste helft dat we heel veel hebben laten liggen... om zelf uh, wat in de wedstrijd te betekenen. PSV-NAC Breda eindigde in 1-0. E die goal viel vlak voor rust en was van Mertens. In de blessuretijd tijd kreeg invaller Jermaine Lens binnen een minuut twee keer een gele kaart. En hij mocht dus, staat hier, maar hij moest voortijdig vertrekken. FC Twente-NEC werd 2-0. Uh, alle goals vielen na rust. Er was er een van de Jong en één van Chadli. Zonder te overtuigen bleef FC Twente in het spoor van de koplopers. De band werd pas na rust gebroken. Trainer Koel gaf toe dat zijn ploeg scherp te miste... maar een reden daarvoor kon hij niet geven. Ja, het is vaak onverklaarbaar. Als je kijkt naar de trainingen, we denken ook niet echt scherp... of uh, niet echt intensief getraind, waardoor ze nog vermoeid zouden kunnen zijn.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 En nu speel ik een normaal wedstrijd en score ik. En dat is goed voor mij. NEC hield de eerste helft dus goed stand... en had zelfs genoeg mogelijkheden om op een voorsprong te komen. Ondanks de nederlaag ziet trainer Alex Pastoor... volop mogelijkheden voor de nabije toekomst. Als je op deze manier kunt voetballen, eh, uh, dit appelleert aan de manier zoals ik zou willen verdedigen en uh, aan de manier zoals ik zou willen aanvallen. Nou, dit past ook uh, bij de jongens en de uitvoering daarvan is bij tijd en wijlen echt goed, bij tijd en wijlen redelijk. En, uh, en hier zullen we dus mee doorgaan. Excelsior Heerenveen eindigt in 0-5 na 0-3 ruststand. En dan 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 en 0-5. Allemaal Bas Dost. En het is dus niet moeilijk om te bedenken wie na afloop werd uitgeroepen tot man of the match. Ja, het, het uh, begon direct lekker. Direct goede voorzet van Osama. En dan vervolgens uh, sta je voor Rust al op drie. Ja, en dan uh, denk je bij jezelf, dit kan wel eens heel mooi, uh, mooi gaan worden. En dan, uiteindelijk wordt het vijf. Maar uh, het had misschien nog wel het uh, bijgekund. Maar uh, nee, dit is top. Met vijf treffers stal Bas Dost de harten van de supporters van Veen. Maar ook hij wist dat het geen record was. Alves maakte er ooit zeven in één wedstrijd voor Veen tegen Iraklis. En heel even hoopte Dost ook op dat aantal. Ja, gedacht, ja, ik wil wel een gedag, ja. Ik hoorde dat uit het publiek. En ik, er was heel even een moment dat ik dacht van, ik, uh, ik ga ervoor. Maar uh, nee, het zat er niet in helaas. Maar uh, vijf is een mooi aantal. Bas Dos dus de held. En dat maakt bijna automatisch de keeper van Excelsior tot de Schlemiel van de wedstrijd. Die kregen vorige week al vier om de oren. Terwijl tussendoor de nul werd gehouden tegen AZ. Althans, een halve wedstrijd, de nul. Volgens Wesley de Ruiter was dat geen incident. Nee, ik denk dat wij gewoon tegen Asset een goede teamprestatie hebben geleverd. En dat was vandaag ook de bedoeling. Alleen, ja, nee, wat ik zeg, vandaag is er gewoon helemaal niet uitgekomen wat, wat we in gedachten hadden. En, ja, als je dan uh, je duels niet weet te winnen en uh, niet overtuigd bent om de duels te winnen, dan uh, ja, krijgen ze gewoon tegen. Gisteren al won ADO Den Haag met 2-0 van Heracles Almelo. AZ gaat een kop, uh, 38 uit 16. PSV heeft er 34 uit 16. Twente 33 uit 16. En Heerenveen 28 uit 16. Dat zijn de eerste vier. En dan volgen Ajax en Feyenoord. Die hebben er 27, maar dan uit 15, want die, die spelen morgen nog. 15 de NEC, 14 uit 16. Dan de Graafschap, 12 uit 16. Dan Excelsior, 8 uit 16. En VVV speelt morgen nog, heeft er 7 uit 15. We gaan naar uh, Auckland, Nieuw-Zeeland. Daar wordt vannacht de finale om de Champions Trophy gespeeld. Ja, leuk zult u zeggen, maar Nederland speelt niet mee. Want dat speelt een paar uur eerder om de derde plaats tegen Nieuw-Zeeland. Geen uit de Groot, kan een derde plaats Goeie, dit toernooi nou. nog goedmaken? Ik denk het niet eigenlijk. Uh, ja, het is natuurlijk nooit leuk om, uh, om zo'n toernooi te eindigen met een, uh, met een nederlaag. Maar vanaf, uh, van vanaf, de Bondscoach heeft zoveel druk op dit toernooi gezet, dat de teleurstelling nu al heel erg groot is. Ja, is de conclusie gewoon dat Oranje niet goed genoeg is voor de wereldtop? Um, wat, wat mij betreft wel, ja. Ik, ik denk dat we uh, hier hebben laten zien dat we, dat we daar gewoon niet toe behoren, juist ja, ze zitten wel bij de beste vier op dit moment natuurlijk van de Champions Trophy, Maar al die ploegen die uh, weten eigenlijk al lang wat ze in Londen... want daar gaat het natuurlijk straks om, die Olympische Spelen. De meeste ploegen weten al wat ze daar gaan doen. En Nederland moest dat juist hier in Auckland gaan vastzetten. En dat is uh, niet gelukt. Nee, maar als jij dat zei tegen Paul van As van jullie zijn niet goed genoeg... dan had hij heel andere antwoorden. Ja. Ik kan me dat ook nog wel een beetje voorstellen, uh, realisme is, zo, is ver te zoeken, vooral vlak na een, uh, een wedstrijd waarin je opnieuw hebt aangetoond uh, dat, het, uh, dat het allemaal niet zo goed zit. Uh, ik denk dat hij over een paar dagen daar ook wel weer anders over gaat denken en dat hij toch een, uh, een, een list moet gaan verzinnen om Nederland weer echt bij die wereldtop te brengen. Ja, uh, weet je een list? Nou, hij, hij, hij, het, het hele verhaal, de discussie, is met name over het feit dat hij met drie strafcornerspecialisten speelt in het elftal. Waarvan één jongen goed mee kan, ook qua spelen. Maar de rest van die jongens, Van der Weerde en Weusthof zijn als hockeyer gewoon niet goed genoeg. Nee, en, en dat is een probleem, want we maken sowieso geen strafcorners, hè? Uh, Daar scoren we niet uit. Nee, maar als er dan drie van die mannen staan... en ze moeten eerst een, een halve minuut met elkaar discussiëren... wat gaan we doen, hoe gaan we het hier oplossen... dan, dan is het, de, het zelfvertrouwen is eigenlijk al weg. Je moet gewoon één man aanwijzen. Taken, taken maar. Hij is onze man voor de strafcorner. En als hij even uit het veld is, dan moet je zorgen dat dan de tweede man... en dat is wat mij betreft Roderick Beusthoff... dat die dan in het veld staat. Gewoon zoals het altijd ging. Maar nu denkt hij dat hij met veel druk op de kop van de cirkel met drie man... daar staan, dat hij daarmee de, de tegenstander een beetje in het, in het hoekje dringt, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Ik geloof dat we 24 corners gehad hebben en er zijn er twee ingegaan. Ja, ja. Is dit het enige probleem of zijn er meer? Nee, er zijn, er zijn nog wel wat meer problemen natuurlijk. Eh, doordat je met die cornerspecialisten speelt is je verdediging wat onzekerder geworden. En, en kan je niet goed vanuit die verdediging komen. Dat hebben we hier al die wedstrijden wel gezien. De tegenstander die zet druk op Nederland. En dan zitten ze achterin een beetje te, te rommelen en dan komen ze daar niet goed uit. En dan zijn de aanvallers ook weer niet in staat om de bal voorin te houden. Het is, het is allemaal een beetje... Ja, heel matig wat we hier gezien hebben tot nu toe van het Nederlands hockeyjassal. Ja, kan dat nog goed gemaakt worden? Want over, binnen een half jaar zijn de Olympische Spelen. Ja, je, gewoon dat je weet hoe dat is met vormen. Dat is, dat is ineens, komt dat er. De dag. Die jongens kunnen allemaal redelijk hockey hoor. Ja. Daar gaat het allemaal niet om. En, en het, het, moet ineens in, dat, het moet ineens klikken en dan zou het kunnen lukken. Maar eh, zoals ze al zeiden, we hebben allemaal pech gehad en dat zat tegen en dat zat tegen. Nou, ook geluk dwing je af. Ja, hele mooie verhalen van Van Assen hebben we gehoord tegen, uh, tegen jou. Uh, maar haalt uh, Van Assen de Olympische Spelen misschien zelfs de kerst? Ja, ik denk dat, uh, dat hij wel voldoende vertrouwen heeft... bij, uh, bij de bestuurderen van de Nederlandse Hockeybond om daar wat aan te doen. Maar het zou me niet verbazen als er een, uh, een echte man uh, naast hem gezet wordt... die weet wat het is om medailles te winnen. Een echte man? Ja, een, een, een, een, een ja, kuitenbijter, iemand die, die weet wat het is om Olympisch goud en wereldgoud te halen. Uh, jongens als Stefan Veen, ik noem maar iemand, die een, als aanvoerder in Sydney uh, het Olympisch goud voor Nederland binnenhaalde of zoiets dergelijks. Het zou me niet verbazen als er op, op die man, in die manier gezocht wordt om wat meer uh, uh, gewicht te geven aan het uh, begeleidingsteam dat verder... Ja, niet, niet al te sterk uit de hoek komt hoor, moet ik zeggen. Ja, nou vannacht uh, om, uh, ik geloof dat er nu half vier onze tijd is tegen Nieuw-Zeeland... Uh, de strijd om het uh, brons. Uh, gaan we die winnen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, ik wel. Ik denk dat Nieuw-Zeeland heel teleurgesteld is dat ze gisteren door de nederlaag van Nederland tegen Spanje uit de finale werden gespeeld van de, dit toernooi. Dat had het publiek hier graag gewild, dat hadden het, het Nieuw-Zeelanders graag gewild natuurlijk. En die teleurstelling zal groot zijn, zeker nadat ze ook nog eens uh, van Australië verloren. Oké, okay, bedankt Gerard. En uh, een prettige wedstrijd vannacht. Dankjewel. Morgenmiddag is de volgende langs de lijn dan met VVV Roda JC. Dat is een wedstrijd die om half één al is. RKC Ajax en FC Utrecht Feyenoord om half drie. En om half vijf is er Vitesse tegen FC Groningen. We hebben de Europese kampioenschappen Cross, dat is atletiek. De Europese kampioenschappen baan, dat is zwemmen. En natuurlijk hoort u hoe Nederland tegen Nieuw-Zeeland heeft gespeeld in de Champions Trophy. En we hebben ook nog nabeschouwing zeilen. Met het oog op morgen is het volgende programma. Dan zit hier Max van Wezel. En langs de lijn morgenmiddag om twee uur. Tot dan.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 Je staat weer te dromen. Man, man, man. Daar heb je toch ook niks van vader bij. Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Ga naar geefkinderenhunspelterug.nl Dit is een boodschap van Sieren. Alleen bij Libris. Het lot van de familie Meijer van Charles Lewinsky voor maar 5,95.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 Dit is Radio 1...